9 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De SP-kamerleden Karabulut en Bashir gaan bij de troonswisseling niet de eet aan de koning afleggen. Ze zeggen vanavond in Nieuwsuur dat ze al een eet hebben afgelegd toen ze in de Tweede Kamer werden geïnstalleerd... en dat ze bovendien republikein zijn. En er zijn meer SP'ers in de Tweede Kamer die twijfelen of ze de eet gaan afleggen. Daarin zweren ze de onschendbaarheid en de rechten van het koningschap te handhaven. Ook de Partij voor de Dieren is nog niet zeker. De fractie laat juristen onderzoeken wat de rechten van het koningschap precies betekenen. Als die rechten bijvoorbeeld inhouden dat de koning mag jagen, overweegt de fractie ook thuis te blijven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is bezig met een groot onderzoek naar fraude met paardenvlees. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. Er worden monsters genomen bij zo'n honderd bedrijven, variërend van slachthuizen tot supermarkten. Er wordt gekeken of paardenvlees in de producten zit, terwijl op het etiket rundvlees staat. Er is op zich niks mis met het eten van paardenvlees, maar je moet het wel weten, stelt Dijksma. De consument heeft er recht op te weten wat er in de producten zit.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 De politie arresteerde acht Roemeense supporters. Op de Dam had zich een groep supporters verzameld. Ze staken rookbommen af en zongen clubliederen. Toen de situatie uit de hand dreigde te lopen, greep de ME in. De eerste charge vond plaats op de Dam... en later werd er nog één uitgevoerd op de Prins Hendrikade.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 Radio de Goedenavond, de derde uur alweer van Langs de Lijn op deze donderdagavond. Drie minuten over negen. Ajax-THA Boekarest is afgelopen 2-0 geworden, die wedstrijd voor Ajax. Maar geen nood, want we gaan gewoon door, want er wordt getennist. Na de partij van Roger Federer tegen Timo de Bak kijken we nu naar een andere Nederlander. Naar Igor Seisling, Jan Roes. Zijn ze al begonnen of uh, zitten ze nog? Nou, ze, hebben, ze hebben ingeslagen. En Igor Zijsling speelt tegen Martin Klisan. Dat is een Slowaak, de nummer 31 van de wereld. Die won in de eerste ronde van Paul-Henri Mathieu, de Fransman. En Igor Sijseling won dus uh, van uh, Joël Tsonga. Eerste overwinning van een top-10-speler van Igor Sijseling, Die sowieso natuurlijk goed bezig is de laatste tijd... 2011 stond hij nog 200ste op de wereldranglijst. Vorig jaar doorgestoten naar de plaats 68. En nu staat hij dan 77 op die wereldranglijst. Maar een uitstekende prestatie natuurlijk van Seisling in de eerste ronde. Klisan, ja, beste speler van Slowakije, won vorig jaar het toernooi van Sint-Petersburg. Een top 50 speler. Dus dat is sowieso natuurlijk lastig voor Sijsling. Maar hij is natuurlijk absoluut niet kansloos. Wat jammer is. We hebben natuurlijk net de partij gehad van Roger Federer tegen Timo de Bakker. En dan gaat iedereen naar de VIP ruimtes of naar de stalletjes om dingen te kopen. Dus de hal is werkelijk helemaal leeggestroomd. Er zitten nog tien mannen en een paardenkop. Dat wordt wel weer beter. Straks komen de mensen wel weer terug. Zodat er wat meer ambiance komt in Ahoy. Maar het is wat lastig beginnen voor Igor Sijsling. En toch is dit natuurlijk een hele grote wedstrijd voor hem. Om verder te komen in zijn carrière. Om verder te komen in het toernooi. En de tegenstander is al bekend van de winnaar speelt tegen Gilles Simon in de kwartfinale. Federer tegen Beneteau. Dat is een ander kwartfinale. Dimitrov, Bagdadis, Niminen, Del Potro. Dat zijn de laatste acht van Rotterdam. En dit is dus de laatste wedstrijd bij de laatste zestien die gespeeld wordt... tussen Igor Sijsling en Martin Klisan. Sijsling toch een aanvallende tennisser. Speelt graag serve-en-volley. Zal dat ritme ook weer moeten oppikken. Maar is slecht begonnen. Want het is... Is aan het serveren en het is 0-30 op de service. Dus Van Sijseling moet oppassen dat hij niet meteen wordt gebroken in de eerste game van de wedstrijd. We zullen zien hoe het gaat in deze eerste set. Tussen Igor Sijseling en Martin Plisan straks meer vanuit Rotterdam.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 Met La Camisa Negra. Tennis weer in. Rotterdam, Igor Seisling in die partij tegen Martin Clizan. Begonnen dus met eigen surf. Heeft hij die gehouden, Jan? Nee, die heeft hij meteen ingeleverd. Een hele rommelige, gehaaste back op breekpunt voor Klizan. En dus ging de eerste game van de wedstrijd meteen naar de man uit Slowakije. Uh, maar het herstel is er wel in de eerste surfbeurt van Klizan. Een hele degelijke speler. Niet echt een kogelharde service bijvoorbeeld. Maar alles is heel degelijk bij hem. Goede groundstrokes met heel veel topspin. Uh, dubbelhandige backhand die ook uh, langs de lijn heel gevaarlijk is. Maar het staat nu 0-30 op de service van Krizan. Dus Zeiseling kan meteen terugkomen. Het is altijd even ja, acclimatiseren op de baan. Ik vertelde al dat de toeschouwers zijn weg. Die komen allemaal weer terug. Het is, uh... Zeisling heeft hier op de baan gestaan tegen Tsonga. Een hele andere entourage, volle bak. Dit is ook een hele andere tegenstander. Linkshandige speler ook, dus ook eventjes wennen. Maar Zeisling doet het goed in de, in de tweede game. In de servicebeurt van Klisan is het nu 0-40. Dus drie breekpunten voor Igor Zeisling. Servische moeder heeft hij. Heeft ook veel van de sportmentaliteit van haar meegekregen. 25 jaar nu. Komt uit Amsterdam, leerde tennissen in buitenvelden op het greffel. En uh, dit is toch wel een, een mooi moment dat hij hier in de tweede ronde kan staan... van Ahoy-Abi Amro World Tennis Tournament tegen Kluizan. Kluizan heeft geserveerd en dan heeft hij een voorrend rechtdoor... waar Sijsling uh, eigenlijk net niet bij kan. Die glijdt dan een beetje naar de bal. En de bal gaat dan in het net, maar hij heeft nog twee breekpunten over Igor Sijsling. Tweede tennissen van Nederland nu, Sijsling achter uh, Robin Haase. Robin Haase hier al in de eerste ronde uitgeschakeld... Verloor van Goelbys. Werd werkelijk van de baan geveegd door een uitmuntende Goelbys. Die vandaag ook goed speelde tegen Juan Martín Del Potro. Maar wel het onderspit moest delven tegen de lange Argentijn. 7-6-6 3 voor Del Potro tegen Goelbys. Maar geen Robin Haas dus. En ook geen Timo de Bakker meer. Die verloor dus zo even van Roger Federer in twee sets. De grote wedstrijd van vanavond. Zijsling mist hier zijn return op de tweede service van Klisan. Staat stil. Beweegt niet echt goed. En... Uh, ja, chipt dan een beetje die, die return. Korte achterzwaai met de backhand en dan slaat hij de bal onder in het net. Dus nog één breekpunt over voor Zijsling. Nou, we hopen dat hij die pakt. Maar dan zit hij meteen weer goed in de wedstrijd. Anders kijk je toch al snel ja, tegen een 2-0 achterstand aan. En dat gaat dus hier om twee gewonnen sets. En dan kan het dus al snel gebeurd zijn in ieder geval in die eerste set. Klisan weer met een eerste service. Ik vertelde u al, niet echt een opslag wonder. Deze is 139 km per uur. Die wilde hij naar de buitenkant spelen. Maar gaat in het net dan een tweede opslag. Naar de bekken van Sijsling en die die. Daar heeft hij gewoon nog geen ritme op. Dus ja, ook het derde breekpunt is weg. En dus is het juice in deze game. Dat is jammer. Het is echt geen wereldopslag van Klisan. Maar Sijsling schudt ook een beetje het hoofd, dan moet hij meer mee doen. Maar het is altijd wennen, het duurt altijd eventjes als je tegen een linkshandige speler staat. Dat kost een paar, twee, drie games om je daarop in te stellen. Ook al weet je dat van tevoren als je de baan opgaat, ook al zoek je vaak iemand om in te slaan die ook linkshandig is. In de praktijk, in een wedstrijd, is het eventjes acclimatiseren. Klisan nu weer met een tweede service, nu gaat Sijsling om de backhand heen, hij heeft genoeg tijd. En dan mist de Slovaak. ...vertwijfelt de arm in de lucht. Hoe kan hij deze dubbelhandige het nou missen in het net? Dus het vierde breekpunt in deze wedstrijd voor Igor Seizling. Laten we hopen dat hij het nu meteen pakt, want dan zit je meteen weer goed terug in de score. Dan, dan sta je er weer in die eerste set. Dan wordt het 1-1, anders is het een 2-0 achterstand voor Seizling. We hebben verder Bagdadis zien winnen vandaag tegen Richard Kaske. 6-4 en 6-4 voor de Cypriot. Terwijl nu Kriesan met een goede service naar buiten opnieuw het breekpunt wegwerkt. Ook weer niet een kogelharde service, 170 km per uur. Maar een service naar buiten hoeft ook vaak niet zo hard te zijn. Maar Sijseling weer aan de kant dus geklopt. Kriesan een beetje door de knieën. Moet ook nog een beetje warm worden. Uh, gaat dan weer serveren bij Jules. Een eerste opslag gaat hij naar de backhand of naar de voorhand van Sijsling. Deze gaat in het net, was op het lichaam gericht eigenlijk. Dus een beetje een service in het midden van het servicevak. Dan komt die tweede opslag. Daar moet Sijsling iets mee kunnen gaan doen. dans weer om zijn backhand heen. goede return. Dan komt er een slice van Sijsling. Maar maakt weer te snel de fout in de rally. Het ritme is er nog niet. Dat kun je ook zien aan de gebaren die Sijsling maakt. Hij, hij moppert niet. Maar uh, zit nog niet lekker in de wedstrijd. Voordeel voor Klizan. 1-0 voor de Slovaak. Heeft de service dus van Seisling gebroken. Honest Een combinatie van truth en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 other side Vorig jaar zijn debuut gemaakt, dit jaar doorgebroken, ook in Nederland. Met Simmons was dat, met With You. De tennis, Igor Zijsling, die Nederlander tegen die Slovaak. Gaat het een beetje daar bij eh, hem, Jan? Ja, het gaat iets beter met Zijsling. Hij heeft in ieder geval zijn uh, service game zo even binnengehaald met een ace. en uh, prima service, twee aces achter elkaar van Zijsling. Dat zijn wat vrije punten, dat geeft ook zelfvertrouwen, dat gaat wat makkelijker. En dan stroomt ik nu de hele hal vol, want het is uh, 2-1 voor Klisan dus een, een pauze, een sit-down voor beide spelers, moment dus voor het publiek om weer terug te komen naar de tribunes. En Frisant kijkt dus eventjes om zich heen en zegt, hij denkt, er zijn niet mensen allemaal nu voor mij aan het komen, maar nee, dan speel je natuurlijk tegen een Nederlander en de meeste mensen komen natuurlijk voor Igor Sijsling. Frisant is, uh, is een jongen die het, het jeugdtoernooi van Roland Garros heeft gewonnen in 2006 en vlak daarna begon hij zijn zijn profcarrière. En had een hoogste ranking vorig jaar nummer 29 van de wereld brak eigenlijk vorig jaar. Wat dat betreft ook echt helemaal goed door. Komt uit Bratislava is op dit moment dus de beste speler van Slowakije. staat met 2-1 voor tegen Seizling. Seizling een breekachter in de eerste set. We belden net al met Dimitri Jong die zich in Sochi plaatste voor de Olympische Spelen van volgend jaar. En ja, voor aanvang van die Spelen wordt er veel testwedstrijden gehouden in die Russische stad. Momenteel wordt er dus gesnowboord, ook de bobsleighers zijn in Sochi en ook NOC en NSF is er. Maurits Hendricks doet het voorwerk voor de Spelen van volgend jaar. Goedenavond, Maurits. Goedenavond. Je zit al een tijdje in Sochi, is dit ook een testfase voor NOC en NSF? Uh, ja, natuurlijk. We, uh... Het is van belang dat ook wij volgend jaar de zaken goed voor elkaar hebben en onze atleten en coaches maximaal kunnen faciliteren. Dan moet je natuurlijk wel weten hoe de hazen lopen, wat de afstanden zijn en ook welke dingen we nog moeten organiseren binnen het komende jaar. Ja, moet er nog veel geregeld worden? Ik bedoel dat hele voorwerk, hè? een jaar voor die Spelen, hoe ziet dat eruit? Nou, de, als het gaat over uh, de sportstadions, uh, de ijsbanen, uh, de, de skiërlingen en, en de bobsleebaan, dat is allemaal klaar. En dat ziet er bovendien heel erg goed uit. Het zijn, uh, het zijn prachtige stadions. Uh, het lijkt mij een, uh, een voorrecht om, uh, om hier als sporter aan de start te mogen verschijnen. Dus dat soort dingen goed. Een ander belangrijk ding natuurlijk tijdens de Spelen is het Olympisch Dorp. Dat zijn er hier drie. Het IJsdorp, zoals ze zeggen, dan uh, bij het Extreme Park. Dat is voor uh, snowboarden Alpine, Bopsvee. En dan heb je nog een, uh, een biatlondorp wat wat hoger ligt. Um, en dat zijn drie dorpen die uh, er erg uh, goed uitzien die uh, alle faciliteiten hebben en die, ja, die daarna ook dienst gaan doen... Als, uh, als, als, ik zou bijna zeggen, luxe ski-resource. Dus dat, uh, ik denk dat dat allemaal goed voor elkaar is voor volgend jaar. Loop jij trouwens in die uh, tussenfase, die fase waarin we nu zitten... ook nog tegen dingen aan waarvan je denkt van... hé, hey, dat zijn ineens beren op de weg? Nou, echte beren zijn we gelukkig niet tegengekomen. <laughs> je hebt uh, bij de Spelen altijd een paar dingen waar je, um, ja, waar je scherp op bent. Eentje is welke locatie krijg je binnen het dorp... Uh, daar is uh, in onze beleving vaak uh, plekken die misschien wat rustiger zijn... wat geschikter zijn uh, voor atleten. En plekken waar je misschien wat minder graag zit. Nou, ja, is uh, dat, dat ook is... knokken tussen de verschillende Olympische federaties? Uh, dat is het zeker. En dat is een heel raar spel. Want uh, eigenlijk krijg je die toezegging pas heel laat. Dat heeft met veiligheid te maken. Ze willen niet aan de buitenwereld laten weten... waar de, zeg maar de, de, de gevoelige landen zitten als, als Amerika, Duitsland natuurlijk. Dus dat is een, uh, dat is een, een vreemd spel waar je heel duidelijk je eisen neerlegt, maar je uh, ja, gedurende een jaar steeds wat meer beeld krijgt... of, uh, of het ook gaat worden wat, uh, wat we willen. Dus dat is een kwestie van goed contact met die Russen houden goede relatie opbouwen en ze ook vooral goed uitleggen waarom wij op een bepaalde plek willen zitten. En uh, daar is tot nu toe heel goed op gereageerd. Dus uh, zij kunnen zich vinden in de zone die ik heb aangegeven. Dus ik ga ervan uit dat dat gaat lukken. Zeg, afgelopen week, uh, we volgen jou ook natuurlijk op Twitter. Toen kwam er een tweetje van jouw hand. Het ging over de kosten van de Spelen, wat het uiteindelijk oplevert. Uh, ik had zelf het idee, jij probeerde een discussie uit te lokken met uh, dat tweetje. Nou, dat niet direct, maar ik denk dat het wel van belang is dat we, daar, um, dat we de feiten juist op tafel leggen. Uh, vooral omdat ik niet wil dat onze sporters met, uh, met allerlei discussies zich bezig moeten gaan houden die, uh, die misschien feitelijk niet juist zijn. Um, je hebt bij de Spelen altijd te maken met twee dingen. De organisatie van het evenement zelf, dat is allemaal heel veel geld. Ik bedoel waar je ook over praat, dat is natuurlijk erg veel geld. Uh, en dan daarnaast heb je de infrastructurele investeringen... die een land doet rondom de Spelen. Ja, want en daar, daar, daar uh, had je iets over in die tweet gezet. Hè? Van de, de kosten voor ja, de Spelen dat... zelf zijn uh, 2 miljard. Maar dat hele infrastructurele verhaal, dat is iets van 48 miljard uh, euro. Ja, en dat, is natuurlijk een, uh, ja, dat zijn hoeveelheden geld die zijn bijna niet te bevatten. Alleen je moet die niet af, afzetten op de spelen. Kijk, ze hebben hier een nieuw vliegveld gebouwd. Ze hebben hier een enorm ski resort uh, uit het niets omhoog getrokken. Een Formule 1 circuit, een voetbalstadion voor het WK voetbal, een hoge snelheidstrein... Uh, en een aantal nieuwe woonwijken. Dus uh, dat is prachtig dat dat er voor de spelen is, maar dat is natuurlijk niet voor de spelen gebouwd. Ze hebben hier gewoon een, een, een ski resort voor, voor de Russen voor de komende decennia neergezet. En een evenemententerrein waar ze dus kennelijk in ieder geval de komende zeven jaar al Formule 1 uh, gaan organiseren. En dat is ook waar van jij op doelt, he? met hebben wij het spel wel door? Nou ja, dat, dat, dat, dat, dat zie ik uh, op me heen. Dat, uh, dit soort landen, en dat zag ik ook in Londen, die gebruiken de spelen om uh, zowel hun economie als hun infrastructurele uh, inrichting een enorme uh, boost te geven. Maar uh, is dat, dat dan ook misschien... met terugwerkende kracht toch nog even een, een opmerking in de richting van de Nederlandse overheid van jongens, uh, je kunt ook geld genereren met zoiets? Nou, wat ik in ieder geval zie, is dat uh, die spelen, die, uh, dat zijn katalysators voor de ontwikkeling van een, van een gebied. Je, je moet je voorstellen vio, dat hier, vier jaar geleden was hier niets. Uh, um, en hier is een, een hele nieuwe economie uit de grond gestampt. En nogmaals, dat zijn bedragen waar wij als Nederland natuurlijk nooit in mee kunnen, maar het feit dat die spelen ingezet worden om uh, zo'n land en zo'n regio... Um, of in het geval van Londen, uh, het stadsdeel Oost-Londen uh, helemaal te ontwikkelen. Ja, dat, dat is denk ik iets wat je, wat je wel in je achterhoofd moet houden. Ja. Zeg, over Londen gesproken. Uh, in Londen, daar hebben jullie opzien gebaard. Hè? Jullie hadden daar dat High Performance Center op een hele mooie locatie... vlakbij het Olympisch Dorp. Uh, denken jullie in Swatch ook weer aan zoiets? Nou, dat is uh, primair afhankelijk van wat onze sporters en onze coaches willen. Uh, dus daar zijn we goed mee in gesprek, al langere tijd. Over welke faciliteiten zij nodig uh, denken te hebben... om, om straks uh, optimaal zeg maar, hun, hun beste prestatie te kunnen neerzetten... in, in Sotie tijdens de spelen. Nou, daar, daar hebben we uh, nu een beeld bij. Dat verschilt natuurlijk enorm per sport. Uh, de een vindt bepaalde dingen belangrijk. De ander zegt van, joh, dat wat er is te spelen is genoeg. En met die inventarisatie zijn we nu aan het kijken... Wat we, uh, wat we willen, maar ook, ook wat we kunnen. Er zijn natuurlijk wel grenzen. Alles hier in Rusland is toch behoorlijk kostbaar. Um, dus die keuzes die moeten we nu maken. Nou, daar hebben we verschillende opties. En uiteindelijk is dat uh, voor schaatsen ik, vrij duidelijk. Maar voor het sneeuwdorp zal het natuurlijk ook grotendeels afhangen... van uh, hoeveel sporters en welke sporters zich gaan plaatsen. Maar het is dus nog een mogelijkheid dat zoiets gebeurt. Ja, ik denk dat het uh, bij het schaatsdorp, zie ik, uh, met, de, met de wensen die we nu hebben van een aantal schaatsploegen, lijkt me dat uh, duidelijk. Dan moet het ook nog kunnen, hè? want um, ja, het, het, is, het is, zoals ik zei, ze hebben hier alles uit niets opgebouwd. Maar dat betekent, daaromheen was niet een bestaande infrastructuur. Dus je kan niet zomaar even een plekje vinden waar je zegt, van nou, daar bouwen we zo'n centrum. Um, of we dat uh, bij de sneeuwdisciplines ook uh, moeten en, en willen, dat, uh, die keuze moet ik nog maken. Zeg, we hebben het afgelopen week uh, hier ook gehad over de zomerspelen. Uh, want er is een sport verdwenen van uh, de Olympische kalender, het worstelen. Uh, het hockey zat daar ook vrij dicht in de buurt, hè? was ook een van de vijf sporten waarover gesproken werd. Ja, dat heb ik uh, begrepen. Ik heb, wat ik van mijn contact uh, heb gehoord is dat, ik, dat, dat is op zich ook wel een rare manier waarop dat gaat. Want er zijn 15 leden van dat, uh, van dat bestuur. En... Um, die, die mogen allemaal als sport voordragen. En kennelijk had een van die, uh, van die executive boardleden van het IOC ook, uh, ook hockey gekandideerd. Dus dat, dat wijst er alleen maar op dat je... Ja, je moet gewoon als sport enorm op je tellen letten. En zorgen dat je die zaken echt goed voor elkaar hebt. Want uh, er wordt ook binnen dat IOC enorm kritisch gekeken naar wat zo'n sport bijdraagt nog op de spelen. Hmm. Moet het schaatsen wat dat betreft ook oppassen? Nou, dat kan ik absoluut niet beoordelen. Op dit moment is dat ook helemaal niet aan de orde, dus er, daar hoeven we ons gelukkig niet uh, in druk op te maken. Maar bepaalde uh, afstanden bijvoorbeeld, hè, de 10 kilometer, daar wordt natuurlijk heel veel over gesproken. Ja, nou, uh, we hebben, uh, wat dat betreft, hier hebben we één ding te doen met z'n allen en dat is uh, de focus op Sochi houden. En uh, daar weten we precies welke uh, afstanden op het programma staan en die zullen er, uh, die zullen er voor Sochi niet afgaan. Maar uh, daarna uh, zal ook de schaatspartner uh, ongetwijfeld weer even weer goed nadenken wat voor hun de toekomst is. Moritz, dankjewel. Oké, okay. tot ziens. please Charles Zanetti met Would I Lie to You? Ahoy, de centercourt van Ahoy. Net Roger Federer. en nu die Nederlander, Igor Sijsling. Gaat het eigenlijk wel goed met hem, Jan? Nou, nee, want hij is net gebroken uh, op 4-2. Dus is het nu 5-2 voor Martin Kliesan. Sijsling is een beetje zoekende. De, de volleys die hij normaal maakt gaan nu in het net. Hij forceert, hij is gewoon aan het, uh, ja, aan het uitvogelen wat hij nou kan doen in de servicebeurt van Klysan. Dan forceert hij wat met zijn return. Die back-end return die loopt dus niet. Dus hij kan eigenlijk nog niet het ritme vinden wat we wel zagen in zijn partij tegen Tsonga. En Klysan is gewoon een hele degelijke speler, zei ik al eerder, die weinig fouten maakt. Die moet hebben van groundstrokes, maar ook een heel goed loopvermogen heeft. Ja, het is niet voor niks een, een, een speler die hangt zo rond de, rond de top 30, dan kun je dat allemaal. Nu maakt Zijsling een goed punt. Fout van Klisan. Laten we hopen dat hij in deze game wat kan uitrichten. Een keer door de servers heen kan gaan van de Slowaak uit Bratislava. Het is wel wat gezelliger geworden in Ahoy. De ambiance is wat beter. Er zijn meer en meer mensen uit de VIP-ruimtes en van de. Verkoopstallen naar tennis komen kijken. Dus hopelijk motiveert dat Ico Zijsling. Maar dan komt er weer zo'n service naar buiten. Niet heel hard, 169 km per uur. Maar linkshandig dus, naar buiten geserveerd. Naar de backhand van Sijsling. En daar verliest hij zo'n beetje alle punten op. Als Klisan dus vanaf die voordeelkant naar buiten serveert. Dan maakt hij dus optimaal gebruik van zijn linkshandigheid, zou je kunnen zeggen. Nu in de rally, een voorhand van Zijsling. Naar de backhandkant van Klisan. En dan mist hij hem. Er komen misschien nu wat kansen in deze game uiteindelijk voor Igor Sijsling om terug te komen in die eerste set. Om een keer de service te gaan breken van Klisan. De Slovaak serveert weer dus vanaf de voordeelkant of de kant zoals dat dan heet in het Engels. En weer gaat hij natuurlijk naar de bekkant van Sijsling. En het verhaal is duidelijk opnieuw een punt. Sijsling duikt naar die service. Heeft de return nog wel maar kan de bal niet echt meer richting geven. Die valt dan in de tramrails. Dus is het 30 gelijk. Vanaf de Jewish kant gaat Klisan uh, ook vaak rechtdoor serveren. Dus dan serveert hij ook naar de backhand van Ico Zijsling. Die gewoon dus heel veel problemen heeft met de return. Nu gaat hij naar de voorhand en dus is het een ace. Verrast die Sijsling. en dus is het een setpoint voor Martin Klisan. Dus het is een beetje een troosteloze eerste set voor Sijsling. En dat straalt hij ook een beetje uit. What to do? Hoe kan ik een vuist gaan maken tegen Klisan? Een hele listige, goede speler uit Slowakije. Ging weer naar de backhand kant, maar nu gaat de service in het net. Dus krijgen we een tweede service van Martin Klisan uit Bratislava. Service nu naar de backhand van Seisling. Nu pakt hij die return goed, neemt de bal goed voor zich. En dan een inside-out voor van van Seisling. Bovenop de lijn, de lijnrechter met de handen naar beneden. Dus is het setpoint weg en is het juice in deze game. 5-2 dus voor Martin Klisan. Tegen Igor Sijsling de tweede wedstrijd van vanavond in Ahoy. De eerste was die van Timo de Bakker. Tegen niemand minder dan Roger Federer. De Bakker verloor in twee sets. Kliessan nu met een service naar de voorhand van Sijsling. Dan hangt hij achterover met die voorhand enorme zwaai. Dan een kort balletje van uh, Kliessan En daar kan Sijsling nog wel bij. Maar de bal gaat twee meter achter de baseline. Dus daar is het tweede setpoint voor de eerste set. Voor Martin Kliessan. Wat gaat hij doen? Gaat hij weer die service naar buiten spelen? Moet je ook niet te vaak doen. Dan kan de tegenstander, in dit geval Ico Seisling, zich gaan op instellen. Klisan nu gaat hij inderdaad naar de voorhand. Maar de bal via de netband achter het servicevak. Dus krijgen we een tweede service. Gaat hij dan wel naar de backhand? Seisling wacht, wacht. En Klisan komt met die tweede opslag naar de backhand van Seisling. De return is goed, de voorhand van Klisan. Dan een backhand dicht op het lichaam van Zijsling, maar gaat goed. En dan een harde, dubbelhandige backhand van uh, Klisan rechtdoor. En dan een balletje op de lijn. En de uh, game, en dus de set gaat naar Martin Klisan. Die pakt de eerste set in Ahoy van Igor Seisling met 6-2. Eerste set dus verloren door Zeisling, maar hij leeft nog, het kan nog. Uh, voor Timo de Bakker was het een onmogelijke opgave. In de tweede ronde van het ABN AMRO toernooi stond hij tegenover Roger Federer... de nummer 2 van de wereld en de nummer 1 van de plaatsingslijst in Rotterdam. De Bakker werd met 6-3 en 6-4 verslagen en stond daarna tegenover collega Jeroen Stompoost. Timo, 6-3, 6-4, heb je ooit een idee dat je een kans hebt gehad tegen Federer? Uh, nou, daarvoor heb ik gewoon te weinig kans in zijn series games gehad.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 Nou ja, als, twee, twee games eruit, als je die twee games eruit haalt en ik kan zo bijblijven, dan weet je het niet. Weet je? Misschien dat hij dan een, twee foutjes gaat maken, waardoor je wel kansen krijgt. Maar alleen die games mogen gewoon niet gebeuren en daardoor uh, gaat hij vrij makkelijk spelen. Wat vrijer en, uh, en dan wordt het gewoon een heel moeilijk verhaal. Wat moet er nog gebeuren om je te verbeteren? Ah, ja, die games eruit halen, gewoon uh, toch uh, daar twee, drie foutjes, uh, waardoor ik twee keer een break achterkom. Dat is gewoon dodelijk tegen deze jongens. Je hebt hier gespeeld, je, bent, uh, je hebt later wildcard gekregen. Kan je toch nog goed terugkijken op de beek in Ahoy? Ja, zeker. Ook in deze wedstrijd uh, kan ik genoeg positieve dingen uithalen. Uh, buiten die twee games speel ik denk, best wel een oké -okay wedstrijd. En, uh, en moet, daar moet ik gewoon mee doorgaan. En, uh, en, ja, het is een goed begin van het nieuwe jaar, ronde winnen. We in de buurt van de 100 en hopelijk uh, nu uh, door. Wat ga je doen nu? Waar ga je heen? Ik ga naar Zuid-Amerika.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 Simon, maar je mag ook wel L zeggen. You can call me L. Gaan we weer naar Rotterdam. Jan Roelster, tennis. Igor Sijsling. Ja, Zijsling serveert in de eerste game van de tweede set. Heeft dus de eerste set verloren met 6-2 van Martin Klizan uit Bratislava Slowakije. Zijsling nu op voordeel. En pakt nu de game met een tweede service. Die met kick gaat naar de backhand. Dubbelhandige backhand van Klizan. En die mist de return. slaat de bal in de tramrails. Belangrijk dus voor Zijsling dat hij die... Eerste game, tweede set, pakt. Helemaal omdat het zijn eigen service game betreft. En in die service game speelt hij wat meer surf en volley. En dat is toch het spel wat Zijsling graag speelt. Daarmee is, een beetje, is hij een van de laatste der Mohicanen eigenlijk die surf en volley speelt. Maar dat ligt hem gewoon enorm. Ik heb het al eerder gezegd, hij is een beetje de, de, de Siemerink van dit tijdperk. Die deed dat ook altijd, surf en volley spelen. En daar ligt toch zijn kracht. Als hij in de rally meegaat met Klisan, dan legt hij het af. En hij heeft blijkbaar ook tegen zichzelf gezegd... ik moet gewoon in ieder geval in mijn eigen serve game... gewoon surf en volley gaan spelen. En dat betaalde zich dus uit in de eerste game van de tweede set. Kliesan gaat nu serveren. 1-0 voor Zijsling in de tweede set. De eerste set is voor de Slowak. Het is tien over half tien geworden. We zijn nog tot elf uur bij u. En ik heb nog een paar berichten voor u. De Tsjechische tennister Barbara Zaglova-Strikova is voor zes maanden geschorst... voor het overtreden van de dopingreglementen. Ze is in oktober betrapt op het gebruik van het verboden middel Sibutramine. Volgens de nummer 124 van de wereld is het middel via een voedingssupplement in haar lichaam gekomen. De Nederlandse badmintonners hebben zich bij het EK voor gemengde teams geplaatst voor de kwartfinales. In de Russische stad Ramenskoye werd in de groepsfase met 5-0 gewonnen van Zwitserland. Eerder waren er overwinningen op Luxemburg en Hongarije. Morgen in de kwartfinale is Rusland de tegenstander. En dan hebben we nog een berichtje. Kiezer Tessa Worley is in Schlaatming wereldkampioen geworden op de Reuzenslalom. De Française versloeg verrassend. Favoriete en titelverdedigster Tina Maze. Worley was over twee runs ruim een seconde sneller dan Maze. De Oostenrijkse Anna Fenninger pakte het brons. En de Nederlandse Adriana Jelinkova debuteerde op de WK met de 40ste plaats. Come on, baby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 dos.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 Een loofzang en dat op Valentijnsdag. Roel van Velzen was dat. Je hoort weer het gedruis in uh, Ahoy in Rotterdam. Igor Zijsling op de baan tegen die Slovaak. Hij het nog steeds moeilijk, Jan, of gaat het al iets beter? Uh, het gaat iets beter en uh, het publiek uh, komt ook steeds meer richting de hal. Dat maakt het gewoon, uh, ik zei het al eerder, uh, veel gezelliger. En ook motiverende voor beide spelers en zeker natuurlijk voor Igor Zijsling. Hij staat nu met 2-1 voor in de tweede set. Dus voor het eerst eigenlijk een voorsprong voor Zijsling. Hij heeft de eerste set verloren van Martin Kliesan. Maar hij serveert gewoon uh, met een veel beter ritme. Zijn eerste servicepercentage ook ietsje omhoog gekrikt. Gaat nu richting de 60%. Het lag onder de 50%. Dat is gewoon een paar goede eerste services. Serve en volley continu. En daarmee zet hij natuurlijk Kliesman, Kliesan ook onder druk. Dus uh, zo even haalde hij op Love zijn game binnen. En nu is de servicebeurt weer voor Martin Kliesan. En die staat nu op 15-0. Dan krijgen we een rally, want Kliesan die speelt geen serve-en-volley. Die moet het hebben van zijn groundstrokes. Dubbelhandige backend. speelt hij heel scherp tegen de lijn. En dan weer een backhand rechtdoor. Zijsling moet lopen. Een bal via de netband voor Sijsling. Dan een sluis backhand. Even wat temporiseren van beide kanten. En uh, ja, Cliesan kan dat met heel veel sluis. Laat hij de bal heel laag. Maar ja, Seisling blijft nu rustig. En sluist rustig terug. Het publiek moet een beetje lachen. Want ja, dit kun je uren zo volhouden. Wie gaat dan het initiatief nemen? Weer een sluis back rechtdoor. Klisan weer een sluis back rechtdoor. Omdat hij linkshandig is. Seisling weer een bekend slice sluis rechtdoor. En dan, ja, dan blijft de bal te laag. En mist Klisan. Ha, dat is een aardige rally. En het publiek weet het ook te waarderen. Maar dit is wel een moment in die wedstrijd. Klisan serveert. 2-1 dus voor Zijsling tweede set. 15 gelijk. Ja, dat Zijsling nu moet gaan zoeken van naar een opening. Om een keer door die service van Klisan heen te kunnen gaan. Dan is het volgende punt natuurlijk ook belangrijk. Dan is elk punt belangrijk in tennis. Klisan serveert ook weer niet kogelhard. 176 kilometer per uur. En wil dan weer een rally spelen met Zijsling. Want daarin is hij vaak de meerdere. Maar mist dan zijn dubbelhandige backhand. En dus is het 15-30. Komt hier de ommekeer in de wedstrijd. Het publiek lijkt dat ook wel aan te voelen, Want ja... Zeisling voelde zich in die eerste set wat machteloos, was zoekende. Wat moest hij nou met die, met die gekke Slovaak, met die dubbelhandige backhand... met die slice backhand, met die enorme lust die hij heeft in zijn voorhand... die topspin slagen. En hij had dus geen antwoord op de service van Klisan... vanaf de voordeelkant naar de backhand van Zeisling. Nu serveert hij rechtdoor en dan mist hij de opslag. Klisan is dus linkshandig en daar is Zeisling nu in ieder geval wel aan gewend, lijkt mij. Een tweede opslag van Klisan. Nu gaat hij naar de backhand van Zijsling. Die legt de bal keurig terug met een goede return. En dan gaan ze weer backhand, backhand. En dan komt Klisan in. De passing van Sijsling, dat is jammer. Die gaat in de tramrails. En als hij dat punt had gemaakt, had hij twee breekpunten gehad. Nu is het 30 gelijk. Maar er is genoeg perspectief voor Sijsling voor een derde set. 6-2 Klisan eerste set. 2-1 Zijsling, tweede set. We zijn er al uit vanaf zeven uur op deze zender. Met sport op deze avond heeft het natuurlijk alles te maken met de Europa League-wedstrijd van Ajax tegen Steaua Boekarest. Wedstrijd natuurlijk al afgelopen, begon om zeven uur. Ajax won met 2-0. Goed uitgangspunt voor de return. 1-0 werden door alle wereld in de eerste helft. In de tweede helft werden 2-0 door Ricardo van Rijn. En die Houtkamp praat met de man die in de tweede helft de geblesseerde doelman Kenneth Vermeer verving, Jasper Sillersen. Dat was even uh, misschien wel schrikken voor je. Ja, schrik je niet. Genieten. Ja, genieten. Uh, wat, wat is er met Vermeer om daarmee te beginnen? Ik weet niet. Uh, ik zag alleen dat hij van zijn been last had. En uh, ja, toen kreeg ik te horen dat ik, mo ik hem mocht gaan doen. In de rust uh, zei ze van uh, ga je me klaarmaken. Dat is nog niet helemaal zeker. En Henny kwam twee minuten voordat de rust voorbij was... kwam hij naar me toe van uh, hij gaat daar de beslissing nemen. Uh, dus ik maakte me al klaar om erin te komen. En toen kreeg ik het, uh, het woord uh, dat ik erin mocht. Ja, je kreeg ook meteen even wat te doen? Ja, goed. Het uh, is alleen maar lekker. Dat krijg je niet koud. Nee, hoe vond je de tegenstander? Ja, gevaarlijk, wat we wisten. En, uh, ik denk dat we ze goed bespeeld hebben. 2-0, ideale uitslag? Ja, zeker. We hadden er meer kunnen maken. Op de laatste spelen ze bijna zoeken. En, uh, dan moet je het afmaken. Als je dan 3-4 0 maakt, dan wordt het alleen maar makkelijker. De handboekere is. Ja, want wat is nu belangrijker, die 0 of die 2? Alle 2 volgende ronde echt dichtbij nu? Ja, zeker. Maar goed, er worden nog 90 minuten daar gespeeld. En we moeten daar ook gewoon weer de nul houden. Als je daar de nul houdt, dan mee door. Is het moeilijk om in te vallen? Aan de ene kant wel. Aan de andere kant je hoopt erop. Want je wil zoveel mogelijk spelen. En dan mag je blij zijn dat je erin mag. Wat is het moeilijke daaraan? Je moet eigenlijk niet scherp zijn. Je kunt, anders leef je echt na een wedstrijd toe. Dan kun je, je hele warming-up. En nu moet je je warming-up een kwartiertje doen. Waar je eigenlijk normaal drie kwartier van hebt. Gek, hè? Je eerste internationale uh, wedstrijd voor Ja, mijn uh, officiële debuut Europees is dus, uh, extra ja. lekker. En dan nog 2-0 winnen en twee goede... Uh, dus jouw kan niet meer stuk. Nee, die kan uh, niet meer stuk. Ik ben heel blij. Jaspers Sillissen, de doelman van Ajax in de tweede helft tegen Steaua Boekarest. Igor Zijsling, de ja, gloorde wat lichter, Jan. Uh, er was een kans op mogelijk een break. Is die er gekomen? Nee, die is er niet gekomen. Mooie voorhand zo even van Klissan. Werkelijk verwoestend hard diep geslagen. Sijsling kon er niet bij. Daarmee haalde Klissan de game binnen. Nu weer een servicebeurt van Sijsling. En dan gaat het toch weer soepeltjes hoor. Dat eerste punt. Goede service met zijn hele lichaam valt hij eigenlijk in. Die opslag loopt hij meteen door naar het net. En dan heeft hij het de volley eigenlijk simpel weg te leggen. En dat doet hij dan ook goed en maakt hij geen fout. Daar voelt hij zich heel senang in eigenlijk. En dat ritme heeft hij nu te pakken in de tweede set. Nu gaat een eerste service fout. Maar dan heeft hij een tweede... Daarop is het wat riskanter om op te lopen. Dan blijft hij achter, dan moet hij de rally aangaan. En uh, dat lukt ook wel en nu met een, een inside-out voorhand. Maar dan Glissant, uh, die glijdt naar de ballen toe. En dan verslikt Zijsling zich toch weer. Van de rally moet hij het niet hebben vanavond, dat weet hij. En dus speelt hij serve-en-volley in zijn eigen service game. 6-2 Glissant, eerste set, 2-2, tweede set en 15 gelijk. Terug weer naar de overwinning van Ajax op Steaua, Boekarest. Frank de Boer de trainer met de analyse van de wedstrijd. Ik denk dat we vandaag een uh, goed ijs hebben gezien. Maar ik vond ook een, uh, een goed steo. Die uh, met uh, durfspel ons probeerde onder druk te zetten. En het was me goed dat we denk ik, een goede dag hadden vandaag. Of tenminste de lijn die we de laatste uh, weken eigenlijk al in hebben gezet. En we konden we er steeds onderuit uh, komen. <tiek> maar moesten we wel hard voor werk in ieder geval. En, uh, en bij Vlaag heb ik echt fantastische aanvallen gezien. En ik dacht eigenlijk zelf, na 60 minuten zal het wel een beetje over zijn bij hun. Maar uh, ze hielden het toch uh, knap uh, vol. En ik denk dat ze dan, daarom ook terecht denk ik tien uh, punten bo uh, boven de tweede staan. Ze hebben gewoon laten zien dat het gewoon een hele goede voetbalende ploeg ook is. Als ze de ruimte kregen, en dan proberen ze ook te voetballen. Dus uh, nogmaals complimenten aan hun. Hoe is het met Kenneth Vermeer? Uh, Kenneth heeft een uh, tik op een uh, spier gekregen, uh, vlakbij zijn kuit. Die is gekneusd, zeg maar. Uh, en hij kreeg eigenlijk steeds minder uh, kracht in die spieren... waardoor hij uh, eigenlijk niet verder kon. En we ook daarin uh, geen risico uh, genomen. Ook omdat je weet dat we uh, een goed alternatief hebben op, dat, op dit moment. En uh, dat heeft hij ook bewezen, denk ik, jasper. Hoe ging je deze wedstrijd in? Want het leek het de eerste 20, 25 minuten wat behoudend. Nou, dat vond ik juist helemaal niet... Ik vond juist uh, dat wij uh, probeerden ze doorheen te komen. Maar zij gaven zoveel druk eigenlijk... dat, we... dat het behouden leek. Maar ik, je moet maar eens terugkijken. Volgens mij was het een heel hoog uh, baltempo. en Uiteindelijk kwamen we doorheen. Maar het was zeker niet behouden, vond ik eerlijk gezegd. Als je dan kijkt, hè, je, je tegenstander, je zei al, oh, het is een goede tegenstander. Had je het verwacht dat ze zo goed waren? Wij wisten al dat ze zo goed waren. en uh, Vooral uh, de middenveld met uh, de aanvallers. Uh, dat ziet er gewoon hartstikke goed uit. Maar ik had niet verwacht dat ze dat zo lang konden volhouden eerlijk gezegd. Uh, die druk die ze probeerden uit te uh, oefenen op ons. En Gelukkig hebben wij daar een antwoord op weten uh, te vinden. Maar uh, nogmaals wat ik net al zei. Mijn uh, relaas uh, compliment aan hun. Wat is belangrijker voor jou? De 2 of de 0? De 0. En waarom?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 Ja, we hadden hoop. Hè. Het ging beter in zijn eigen servicebeurt. Maar dan levert hij toch zo even zijn service game in. En dat doet hij doordat hij een hele slordige backhand speelt. Absoluut geen controle. Als er daar eventjes druk op komt, dan, uh, dan mist hij hem. En dan op een tweede service oplopen. Ja, dan krijgt hij de return op zijn voeten. In die servicebeurt was er ook, dat moet ik wel nageven hoor... van Glysan een prachtige, dubbelhandige backhand return winner. Dus als je dat bij elkaar optelt, ja, dan is het logisch dat hij gebroken wordt. Maar ja... 6-2, 3-2 nu voor Klisan, die serveert. En hij heeft zo even ook het eerste punt in die service game weer binnengehaald. Weer gaat hij naar de backhand van Sijsling. Uh, en die heeft dan de return wel, maar dan in een rally. En in de rally legt Sijsling het doorgaans dus af tegen Klisan. Maar nu mist de Slowaak een dubbelhandige backhand. Slaat hij achter de baseline, 15 gelijk. gelijk. Zaak dus voor Sijsling um, om nu wat te gaan doen in deze game. Hij moet haast wel, anders is het 4-2... En dan lijkt het een verloren strijd te worden voor Igor Seisling in deze tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Daar komt de service van Klisan, gaat weer naar de bekken, komt vanaf de voordeelkant. Maar gaat naast de lijn, dus krijgen we een tweede opslag. Die gaat ook vaak naar de bekken van Seisling, ook nu weer. De return heeft hij dus moeite mee. En die, ja, die slaat hij eigenlijk niet diep genoeg. En dus kan... Uh... Klisan het initiatief nemen in de rally. Zijsling nu met een voorhand diep gespeeld. Nog een keer veel power in zijn voorhand. Daarmee zit Klisan onder druk. Maar dan krijgt hij weer een bal op zijn voeten. En dus is het 30-15 in deze game voor Klisan. 3-2 voor de Slowaak. Tweede set. Eerste set ook voor Klisan. Zeven wedstrijden om negen uur. Begonnen in de Europa League. En we hebben natuurlijk in het matchcenter... bovenop de redactie Ragnar Niemeijer zitten. Ragnar, als ik één goal even naar voren mag halen... Ja. wat een geweldige vrije trap van die Gareth Bale... Ja, dat valt ook nog, die goal valt ook nog in de 45 ste plus 1 minuut. Dat is vervelend voor Olympique Lyon. De nummer 2 van Frankrijk op bezoek in Londen. Die bal ligt, denk ik. Nou, jij hebt hem ook gezien op een meter. meter? Of 35? heb ik ook opgeschreven, inderdaad. <laughs> en Een nare stuit met links uh, getrapt door Garrett Bale natuurlijk. En uh, ja, die bal stuit op voor de keeper. En de manier waarop die Bale die bal inschiet, zo makkelijk, zo goed... dat uh, is een uh, werelddoelpunt eigenlijk. Uh, Tot en een hotspur dus, tegen Olympique Lyon. ...tegen Olympique Lyon in de extra tijd op een 1-0 voorsprong gekomen. Vlak voor rust een achterstand voor Racing Genk op bezoek bij Stuttgart. Stuttgart leidt met 1-0, een slechte doelman daar. Een Hongaarse keeper in de ploeg van Mario Been, Racing Genk... ...legt de bal zo voor de voeten van twee mensen van Stuttgart... ...en eentje loopt er tegenaan, dat is Gentner... Mario Been op de bank, de Keulaar ex Feyenoord, Buffel ex Feyenoord, zij staan in de basis en kleiner Plet en Dani Fernandes, die ken je misschien ook nog van Feyenoord, zij zitten op de bank en die de Keulaar die had pech. Want er werd een goal afgekeurd van hem na 30 minuten. Toen het nog 0-0 stand. Genk heeft daar wel wat mogelijkheden gekregen. Borussia Mönchengladbach dan. De ploeg van Roel Brouwers. En Luc de Jong die allebei in de basis zijn gestart. Leidt met 1-0 tegen Lazio. Een strafschop van Stranzel na 17 minuten. En waar nog niet gescoord is als enige wedstrijd... is het uh, dat is bij Newcastle United tegen Metallist Garkiv. Een basisplaats voor Tim Krul op doel bij Newcastle. Anita de oud ziet op de bank. En daar had Caballé, een van de vele Fransen van Newcastle United... na het gebruik van de elleboog... van mij wel rood mogen krijgen. Maar hij kreeg slechts... een gele kaart. Dan de laatste drie... wedstrijden gaan we kort doorheen. Atletico Madrid... Rubin Kazan 0-1. Uh, Caradenisch maakt... Het doelpunt. FC Basel, de Dnipro Dnepro... De 1-0... door een goal voor de Zwitsers van Stokker. En Inter tegen Kloets uit... Roemenië na een goal van Palacio is... bij rust 1-0. En leuk... Om te zien dat nu eindelijk in de Europa League eigenlijk de ploegen spelen met hun sterkste elftallen. Dat was toch vaak voor de winterstop wel anders, Gio. Er wordt in ieder geval echt gevoetbald uh, vanavond. Straks komen we terug natuurlijk na Ster Nieuws en Stern met het laatste uur van Langs de Lijn. Dan natuurlijk ook het vervolg van die wedstrijd en natuurlijk het vervolg van het tennis in Ahoy. En